8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Steeds meer Nederlanders bezorgd over economie. Demonstraties in Bahrein tegen lange straffen voor artsen. En Herman Finkers krijgt prijs van Genootschap Onze Taal. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de economie. Meer dan 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Begin dit jaar was een kwart negatief over de economische toekomst. Het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP, heeft dat deze zomer onderzocht. Het pessimisme heeft volgens de onderzoekers te maken met de eurocrisis. Mensen hebben steeds minder vertrouwen in de noodzaak... om Griekenland en andere zwakke eurolanden financieel te steunen. Als gevolg daarvan is ook het vertrouwen in Europa iets gedaald. 42% van de Nederlanders vindt het lidmaatschap van de EU een goede zaak. Begin dit jaar was dat nog 48%.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 In verband met de problemen werden begin deze maand... de twee hoge ambtenaren van de ronde venen op non-actief gesteld. Staatssecretaris Teven ziet geen aanleiding iets te veranderen... in het systeem van verklaringen omtrent het gedrag. Volgens de Tweede Kamer komt het relatief vaak voor... dat jongeren vanwege een licht vergrijp niet zo'n verklaring krijgen... terwijl ze die wel nodig hebben voor een baan of een stage. Teven zei dat het in de praktijk wel meevalt... en dat het orgaan dat de verklaring uitgeeft alle omstandigheden meeweegt. Hij wil wel bekijken of de overheid jongeren beter kan voorlichten over de feiten die ze zelf kunnen aandragen als ze een verklaring aanvragen. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze sinds het vergrijp een ontwikkeling hebben doorgemaakt en hun leven hebben gebeterd. In Bahrein zijn honderden vrouwen de straat opgegaan uit protest tegen het regime. Ze demonstreren onder meer tegen de veroordeling van twintig artsen en verplegers die eerder dit jaar tegenstanders van het regime hebben verpleegd.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 Dat er veel meer ligt dan gedacht. Een jaar geleden zei de provincie dat er 1900 ton onverpakt asbesthoudend materiaal was gestort. Maar volgens een lokale werkgroep ligt er zeker 131.000 ton. In Dordrecht en Sliedrecht is over die berichten ongerustheid ontstaan. Asbest is kankerverwekkend. De provincie wil met het onderzoek de feiten over de afvalstort boven tafel krijgen... zonder conclusies te trekken over de gezondheid van omwonenden. Dordrecht en Sliedrecht moeten daarover zelf contact opnemen met de GGD. Terrein waar het afval ligt, moet uiteindelijk een recreatiegebied worden. Bij een internationale actie tegen illegale medicijnenhandel op internet... zijn 13.000 websites gesloten. Die sites hielden zich bezig met de illegale verkoop van antibiotica... antidepressiva en afslankpillen. Er werd voor 4,6 miljoen euro aan medicijnen in beslag genomen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar 55 mensen... die mogelijk nepmedicijnen hebben aangeboden. Aan de actie, die werd geleid door Interpol, deden 81 landen mee.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 De drie Nederlandse voetbalclubs die deelnemen aan de Europa League staan allemaal bovenaan in hun pool. PSV en FC Twente wonnen gisteren de wedstrijden. De Eindhovenaren versloegen Rapid Boekarest met 3-1. FC Twente won met 4-1 van Wiesla Krakow. AZ had voldoende aan een 1-1 gelijkspel tegen Metalist Kharkiv om de eerste plek in de pool vast te houden. Het weer, eerst nog wat nevel of mist. Verder zonnig na zomerweer, 21 graden op de Wadden, 25 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zonnig en warm. Dinsdag, dan wordt het weer koeler met bewolking en regen. anww Verkeersinformatie. Kleine 15 kilometer file vanochtend. De A4, de na richting Amsterdam, is er nog de meeste vertraging. Tussen een en Hoogmade rijden en veel stilstaan over dik 8 kilometer. Na 12 arnhem Utrecht tussen Venendaal-West en Maren 5 kilometer. Dat is de laatste lip van een aanrijding. In de regio Rotterdam is er een probleem op de N456, de provinciale weg Zevenhuizen Gouda. Er gebeurt een ongeluk, en daarom is de weg vlakbij de aansluiting met de A20 bij Moordrecht in beide richtingen dicht. Dat zorgt voor file op de A20 naar Gouda voor de afrit Moordrecht. 3 kilometer. Wie neemt straks mijn onderneming over? Familie of het management?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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Al een week lang ligt er een Nederlands schip... in Frankrijk aan de ketting. Het mag niet verder omdat de bemanning geen Frans spreekt. Straks spreken wij de schipper. Nederlandse clubs deden het goed gisteravond in de Europa League. Twente bijvoorbeeld won ruim. Straks trainer Co-Adrians. En we maken ons steeds meer zorgen over de economie. En misschien begrijpelijk, maar misschien niet terecht. Vertrouwen in de economie is gedaald. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 40% van de Nederlanders weinig vertrouwen heeft in de toekomst. Aankopen worden bijvoorbeeld uitgesteld. Dan krijgen wij reacties van ondernemers, onder andere via Twitter. Um, en ze zitten vraagtekens bij het nut van dit soort onderzoeken. Dat laten ze ons weten. Mark-Robin Visser is in Katwijk bij ondernemers. Mark-Robin, hoe vinden ze dat uh, bij jou? Hoe vinden ze die onderzoeken? Nou, we hebben daar natuurlijk uh, net ook uh, mee, naar mee zitten luisteren. Hè? Naar het gesprek met, uh, met de onderzoekster. En uh, we zitten hier dan nog een beetje over door te praten met de Nicoline Schuitenmaker. Van de familie Schuitenmaker die een vishandel uh, drijven in Katwijk. We hebben vanochtend gehoord dat ze zich voor, over hun eigen bedrijf geen zorgen maken. Dat zit allemaal wel goed. Hoewel wel merkbaar is dat er moeilijkheden zijn. De horeca neemt minder vis af, maar de particulier koopt weer meer vis. Dat heeft ook te maken met het sentiment in het land. Hè? Ja, dat is absoluut zo. Uh, mensen zijn veel kritischer over waar ze hun geld aan uh, uitgeven. Uh, ja, en als je gewend bent drie keer in de week in een restaurant te gaan eten... En, uh, ja, dan kun je misschien eens zeggen van nou, één keer vind ik wel genoeg... en ik ga eens twee keer leuk thuis eten. Ja. Maar goed, dat onderzoek hè, waar we het nu uh, van, vanochtend over hebben... hoe beleeft u dat? Wat doet u daarmee? Um, ik doe er helemaal niets mee. Uh, behalve dat je er rekening mee houdt dat je gewoon je eigen zaak goed op orde moet hebben. Dat je goed luistert naar wat de klant wil. Dat je de trends wel volgt in wat de klanten leuk vinden. Wij doen hier bijvoorbeeld ook een visvileercursus. Nou, die zit altijd vol. Mensen die houden weer van uh, het ambacht, biologisch uh, voedsel, helemaal hot. Dus dat gaat wel de goede kant op als je daar gewoon je oren te luisteren legt. Je kunt natuurlijk ook op twee manieren naar zo'n onderzoek kijken. Daar zitten we, zaten we vanmorgen ook al een beetje over te praten. Aan de ene kant, meer dan 40% van de Nederlanders denkt dat het slechter gaat. Dat betekent aan de andere kant dat 60% dat nog niet denkt... Nee, en ik denk zelfs van die 40 procent... als de vragen nog wat uh, uh, anders gesteld worden... dat daar misschien ook nog wel weer 20 procent van zegt... oh, bedoel je het zo? Ja, maar ja, uh, als het over mijn eigen situatie gaat... dan is dat toch wel weer wat anders. En dat zei de onderzoekster ook. Ja. Die gaf dat ook duidelijk aan. En ik denk ja, dat uh, als jij tussen de... Uh, alle schandalen en uh, van Strauss-Kaam door zeg maar, het nieuws uh, van de crisis... telkens over je heen krijgt, de eurocrisis... Ja, dan uh, moet je ook niet verwachten van mensen... dat ze heel positieve uitspraken gaan doen over de toekomst. Nee. Nee. Ik moet even denken aan eurocommissaris Kroes... Uh, die uh, eerder zei van misschien moeten we allemaal uh, ons mond houden. Ja, dat uh, is Nederlanders niet zo eigen, maar uh, dat, dat was wel wijsheid geweest. Ja. Ja. U heeft bestuurskundige gestudeerd, hè? Dat klopt, ja. dat is uh, lang geleden... Ja. Ik heb er nog iedere dag profijt van. Oh ja, vertel. Nou ja, in de vis valt heel wat te besturen. Nee hoor, dat is onzin. <laughs> ik, ik ben, uh, sinds ik in het familiebedrijf zit, ben ik ook wat meer naar de omgeving gaan kijken. Dus lokale overheden. Ja, dat gaat helemaal over bestuurskunde volgens mij. Ja. En u zit in de ondernemersvereniging van Katwijk. Hoe is het sentiment onder de andere ondernemers hier? Uh, de ondernemers hier in Katwijk die zijn uh, heel erg met hun eigen zaken bezig... op zo'n manier dat ze regionale verbinding hebben met uh, de consumenten. Pardon, wat zegt u nou? Uh, regionale verbinding met de consument? Ja, er zijn heel veel bedrijven in Katwijk die uh, de klanten kennen. En ja. Uh, ja, dat maakt ook dat die klanten heel bewust kiezen voor uh, iemand die zij kennen... waar ze hun, uh, ja. hun waren kopen. En dat werkt? Dat werkt absoluut. En bovendien hebben wij in Katwijk een maakindustrie... met uh, hele goede bedrijven, kwalitatief goede bedrijven... die in het land erg uh, gewild zijn. U klinkt heel positief en daadkrachtig. Uh, wij zijn ook uh, positief en daadkrachtig. Alleen, uh, je moet wel op je winkel letten. Dat uh, ja. betekent wel ook dat de ondernemersvereniging heel kritisch is... Uh, naar hoe de overheden, de lokale overheid... Uh, zeg maar, bijvoorbeeld vergunningsaanvragen afwikkelt... Uh, met de ondernemers omgaat. En uh, ja, proberen daar de vertraging uit te krijgen. Ja, ja. En je niet te veel door de sentimenten die momenteel zo sterk zijn te laten leiden. Nee, dat lijkt me heel erg onverstandig. Uh, mensen zullen sowieso uh, zich wel realiseren van... hoe ga ik in de toekomst mijn bedrijf profileren? En uh, je moet daar natuurlijk wel rekening mee houden... van in een veranderende markt moet je wel uh, flexibel zijn... en alert om die verandering ook op te pikken. Ja. Nicoline Schuitenmaker, hartelijk dank. Ik zie dat de sliptong in de aanbieding is. En wat doet het verder nog goed op, momenteel? Uh, nou, op dit moment hebben wij ook uh, hele lekkere... verse lengfilet en zeewolffilet uh, in de aanbieding. Kijk eens aan. Het kan niet op. Het kan niet op. Dus eet smakelijk. Goed vanuit Katwijk. Dankjewel, Mark Robin Visser. En meer over dat onderzoek van het SCP... het feit dat Nederlanders zich zorgen maken over de toekomst van de Nederlandse economie... vindt u op onze website, nos.nl. .no. Nederlandse voetbalclubs deden het goed gisteravond in de Europa League. AZ speelde uit gelijk. PSV won en FC Twente won gisteravond ook. Van Wiesla Krakau. Polen kwamen nog wel voor, maar dat duurde niet lang. En dus werd het uiteindelijk voor Twente 4-1. En dat was, vond trainer Co Adriaanse, een goede overwinning. Ja, zeker ook de manier waarop hij uh, tot stand komt. Heel goed begonnen met uh, drie, vier goede kansen in vier minuten. Daarna plotseling de tegengoal, afstandsschot. En toch een beetje een terugslag. Wel goed blijven spelen, rustig, vanuit uh, de achterhoede, middenveld. En uh, ook daarna nog uh, goede kansen gecreëerd. En dan kwamen gelukkig... Uh, of tenminste niet gelukkig, uh, ik denk dat het verdiend was, op uh, voorsprong. kon ook uh, redelijk veel kansen creëren. Nou, de tweede helft was natuurlijk belangrijk om zo snel mogelijk de derde te maken. Dan, dan heb je natuurlijk een masje van twee gemaakt. Nou, daar hebben we even op moeten, moeten wachten. Maar op het moment dat uh, het verschil gemaakt was... kon ik ook wat meer wisselen om wat meer controle op de wedstrijd te krijgen. Met name op het uh, middenveld. Toen Willem erin kwam en Danny naar de tienpositie ging... En uh, dat, dat pakte ook goed uit. Uh, Willem speelde erg goed, viel goed in en scoort ook nog. Nou, dan komt ook nog de volgende call, een paar balletjes tegen de lot. Dus uh, ja, het was gewoon, uh, om, om te zien, ook wel best een leuke wedstrijd. Absoluut. Die, die wissels, dat vond ik wel grappig. In mijn ogen haalde je de drie beste spelers eruit. Nou, Mark uh, heeft natuurlijk uh, twee calls gemaakt. Je BL al gauw de beste speler, want de manier waarop hij ze maakte, was erg mooi. Ja, maar het heeft natuurlijk ook met, te maken met één controle op de wedstrijd houden. Eh, ook met een schuin oog kijken naar aanstaande zondag natuurlijk. Eh, over twee dagen moeten we alweer tegen Excelsior. Eh, ook minuten laten maken en, en de motivatie geven jongens die op de bank zitten. Zoals Leroy en, eh, en Willem en Steve vooral, eh, de jonge jongen. Dus, er eh, viel trouwens ook goed in. Dus al met al kunnen we tevreden terugkijken. Het leek allemaal zo makkelijk te gaan. En toen dacht ik me later, dit is de Poolse kampioen waar je tegen speelt. Ja, het is heel moeilijk in te schatten waar, waar staat de Poolse kampioen in verhouding tot Nederlands voetbal. Uh, ja, het is, het is niet de kracht van hier de nummers 1, zoals Ajax of PSV of Twente of AZ, hè, dat niveau. Maar ik dacht, nou, daar komen ze vlak onder. Uh, Groningen voorjaar met een heel goed seizoen, daar, le daar leek het een beetje op. Uh, Heerenveen, uh, denk ik, dat niveau, maar... Ja, misschien hebben ze dat niveau of misschien iets slechter. Ik weet het niet of ze hadden... Of we hadden gewoon een, goede, een hele goede dag. Ik, had... ja, ik, ik wou zeggen dat het klinkt bijna bescheiden. Nou ja, dat is gewoon heel moeilijk in te schatten. Wij kennen het Poolse voetbal natuurlijk niet goed. Maar ik denk dat Robert dat beter kan inschatten. Hij kent het Nederlands voetbal. Hij kent zijn eigen groep. Hij kent de tegenstanders ook in Polen. Toch een gigantisch land met 40 miljoen mensen. Dat, dat moet eigenlijk wel een goed voetballand zijn eigenlijk. Hij zei, jullie zijn gewoon duidelijk iets verder dan het Poolse voetbal, zeg maar. Ja, ik dacht, ik dacht vanavond niet iets verder, maar uh, ja, veel, veel verder, ja. Je parle pas le Ik spreek geen Frans. Dat brak schipper Kuipers danig op in Frankrijk. Ja, dat is misschien niet handig. We horen straks waarom hij aan de ketting is gelegd. Eerst naar Kees Kwaks. Hoe is het op de weg, Kees? Uh, typisch vrijdag, Lara. Er staan wel wat files, maar al te veel stelt het nou ook weer niet voor. Behalve dan uh, als je op de A4 zit vanaf Den Haag naar Amsterdam... Dan sta je toch wel behoorlijk lang in de file tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk. Zo'n 9 kilometer. We zijn nog altijd bezig met die reconstructie van de A4 bij Zoetewoude. dat levert vanmorgen heel veel vertraging op. Op de A12 vanaf Arnhem naar Utrecht tussen vegenaal West en Maren 3 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En in de regio Rotterdam nog altijd problemen vanwege de afgesloten provinciale weg N456. Die is in beide richtingen dicht. Vlak voor de aansluiting met de A20. In de file op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer... Tenslotte de 28 naar Utrecht vanuit Amersfoort bij Soesterberg, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ze zaten 2,5 uur tegenover elkaar om aan de rechter duidelijk te maken waarom de ander ongelijk had. De Franse schrijfster en journaliste Tristan Banon en de oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan. Hij zou haar in 2003 geprobeerd hebben te verkrachten. Strauss-Kahn ontkent. Een afloop vertrokken beide zonder een woord te wisselen met de pers. Tot gisteravond dan. Want toen zat Tristan Banon in het Franse televisiejournaal op TF1. Onze correspondent Ron Linker keek en luisterde. DSK une nouvelle fois tout Nous Tristan Banon, die est notre invité en Het was gisteravond één kant van het verhaal: de kant van Tristan Banon die aan een miljoenen publiek werd getoond. Hoe kwam Dominique Strauss-Kahn op u over, vraagt de presentatrice. Het is gesproken, je hebt voor mij exact de Dominique Strauss-Kahn die ik euh, dimanche soir op uw plateau. Dominique Strauss-Kahn, zegt Panon, wekte dezelfde indruk als in uw uitzending zondag een week geleden. Want het was TF1 dat DSK een platform bood om uit te leggen aan 14 miljoen Franse kijkers dat Tristan Banon alles verzonnen had. De versie die a été présentée est une version imaginaire, une version calomnieuse, et d'ailleurs j'ai déposé une plainte. elf dagen geleden. Elf dagen lang heeft Banon zich verbeten dat hij de gelegenheid kreeg om te zeggen dat ze zich alles heeft ingebeeld. Dat hij over haar een klacht heeft ingediend. Inmiddels heeft DSK toegegeven dat hij in 2003 geprobeerd heeft Banon te zoenen of te omhelzen. En zelfs daarvoor wilde hij nu niet zijn excuses aanbieden, zegt Bannon. Sincèrement, je pensée qu'il s'excuserait, pas qu'il avouerait les crimes, qu'il s'excuserait, au moins pour ce qu'il concède. Il l'a même pas fait. Il a même pas osé me regarder. Je l'ai regardé tout le temps. Il a même pas osé me regarder. Hij durfde me niet aan te kijken, zegt Banon. Ik keek hem wel recht in de ogen en zijn gedrag heeft me verbaasd. Ik verwachtte niet dat hij zijn excuses aan zou bieden voor wat hij heeft ontkend. Maar dan toch op zijn minst voor het zoenen of omhelzen. En zelfs dat deed hij niet. Dus probeert de presentatrice. U houdt vol dat er een geweldsmisbruik plaatsvond. Sur le fond, vous qu'il y a eu une agression violente qui s'est déroulée là. et vous avez dû vous débattre. Une agression violente. Il y a eu une tentatief de viol. Banon onderbreekt haar. Het was geen geweldsmisbruik. Het was een poging tot verkrachting. En ze legt uit dat dat het probleem is. Hoe toon ik aan dat Dominique Stroescan het in zijn hoofd had gehaald om mij te verkrachten? Kan ons bewijzen. Qu'il avait l'intention de me violer, pas l'intention de m'agresser sexuellement. Comment je bewijst wat hij had in de hoofd van meneer Stroescan? Ik weet het, ik ben certaine, zeker van, maar de materiële bewijs is er Geen concreet bewijs tegen Dominique Stroescan geeft Banon toe. En toch vindt ze dat hij vervolgd moet worden. Dit was slechts één kant van de zaak. Dominique strauss heeft zich gisteren niet uitgelaten over de ontmoeting. En het is nu aan de rechter om te bepalen of hij alsnog vervolgd moet worden. Onze correspondent in Parijs, Ron Linken. We blijven in Frankrijk. Een week lang zit hij namelijk al vast in dat land, de Nederlandse schipper Harry Kuipers. Hij mag niet verder varen, omdat hij en ook zijn bemanningsleden onvoldoende Frans zouden spreken, vinden de Franse autoriteiten. Volgens de Franse Rijkswaterstaat is deze maatregel al tien jaar oud. En we gaan praten met monsieur Kuipers? Bonjour, ça va? Ja, goeiedag. Nee, dat klinkt niet erg Frans, meneer Kuipers. Nee, nee, nee, vooral dat kan ik niet. Kunt u het echt niet? Uh, nee, ik spreek, ik spreek wat navigatietermen als het daarom gaat. Uh, die in de navigatie gebruikt worden. Maar niet, uh, ik kan geen uh, onthoudend uh, onthouden spreken in het Frans. Nee. nee, dus als ik aan, tegen u zeg, Savard, uh, aan u vraag Savin, zegt u niet uh, merci bien, bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, nee. Wil <laughs> ik was u voor de eerste keer in Frankrijk met uw schip? Nee, ik vaar hier drieënhalf jaar. Aha, en u bent nooit aangehouden? Nee, en uh, ik heb meerdere malen door de gendarmerie gecontroleerd. Maar dat was puur controle op het schip. Als scheepspapieren en uh, je ja, hebt je persoonlijke documenten natuurlijk. Je vaatbewijs, je patent. Maar nooit ben je gecontroleerd op de taal. Nee, maar ze hebben u natuurlijk in het Frans aangesproken. en wel eerder gemerkt dat u niet zo goed Frans spreekt. Ja, in, in die zin. Maar dan vind ik het wel verbazend. Want ze reden alle schepen voorbij die achter me lagen. Ze kwamen hier onmiddellijk naar mij toe. Hmm. Dus ze wisten dat, dat, dat ze mijn schip moest hebben. Hadden ze het u, op u voorzien, en, meneer Kuipers? Ja, want het document wat ze me gaven was getiteld op, op de naam van het schip. Hmm. Hoe zou dat komen? Waarom, waarom hebben ze u nou aangehouden, denkt u? Nou, er zijn nogal problemen geweest in Nederland met Franse schippers... die aangehouden zijn door Rijkswaterstaat en, en, dat, en, dat, en dat heeft qua bloed gezet bij oh, de Oh, dit is, dit is terugpesten? Ja, ja uitsluitend. Hmm. En nu? Wat moet u nou doen? Uh, ik mag Nederland uit onder begeleiding. Het zijn het van de tolk. Frankrijk, ik, Frankrijk mag u uit denk ja. ik, ja? Ja, maar met, met behulp van een tolk. Of met een schip dat uh, Nederlands en Frans spreekt. Maar de, Franse schip, de Nederlandse schippers die durven het niet aan. Want dat ze ze ja, zelf ook uh, door een man vallen, dat ze te weinig Frans spreken. Hm. Maar, wat is dat voor regel? Weet u dat? Wat, waarom, waarom bestaat die in de Franse wetgeving? Nou mevrouw, dat is me eigenlijk niet 100% uitgelegd, maar het is een regelgeving uit 1991 dat er dus de, de landstaal gesproken moet worden, dus met een schip die daar vaart. Maar het punt is, dat dus dan kunnen ze wel drie kast van het Nederlandse schip opleggen, want iedereen spreekt onvoldoende Frans. Hmm. Uh, kijk, net het wegverkeer wordt ook niet gecontroleerd daarop. Nee. Zeg, u bent ondernemer natuurlijk met uw schip, uh, dit kost u ja. geld neem ik aan? Ja, vrij veel natuurlijk, ja. Ja, want en hoe zit het met uw lading? Is die nog aan bederven? Nee, uh, uh, nee, ik heb de kast en maar ik zal deze week hebben geladen. Maar die reis uh, mo moest ik natuurlijk afzeggen, dat, dat ging niet. Zeg, meneer Kabers, heeft u niet ergens een, een, een kennis of een dochter die goed Frans spreekt? Ik heb uh, twee dochters die goed Frans kunnen spreken, maar ze kunnen met me niet weg. Maar wow. het is nu niet, uh, niet zozeer mijn eerste zorg om Frankrijk uit te gaan... Maar ik wil eigenlijk uh, Frankrijk weer in. Want anders valt mijn inkomsten weg. Ja, Want met ons, ja. het, ons type schip, het is mijn kleinschip, dan moet je het geld verdienen in Frankrijk. En als okay. je binnenlands gaat varen, dan moet je kunnen concurreren tegen schepen van 3, 4,000 ton. En dat kan ik nooit. Dus toch maar een cursus Frans? Of wat, wat, wat, hoe gaat u het nu aanpakken? Ja, kijk, als u goed uh, Frans kan beheersen, dan ik, uh, uh, ja, mijn vrouw, ik ben ik gewoon uitgevaren. Want dat lukt me niet zo snel. Nou, sterkte ermee. En uh, we hopen dat u snel toch weer uh, op pad kunt. Monsieur Kuipers uit uh, Hollande. Dank. Ja, dank u dan, dan, dan. Vijf voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Eerst maar eens even kijken naar uh, Wikipedia. Een definitie die daar staat. Uh, een lipdub wordt gemaakt door personen of een groep mensen te filmen... die een liedje aan het meezingen of aan het playbacken zijn. Maar dan... Groningen gisteravond, daar is de eerste live lipdub gefilmd. 150 muzikanten en zangers die Fire speelden in de versie van de Pointer Sisters. En de bedoeling is nou uiteindelijk honderdduizenden views te krijgen op YouTube. Reportage van Jeroen de Jager die erbij was. Uh, ik heb nog uh, de... even de songtekst en de akkoorden en ik ontvang de muzikanten. Oké. Okay. Het is, het, het is nog niet geoefend hè? Nee, het is wel niet geoefend. Waar is die voor nodig, die tafel? Hier gaat volgens mij de dirigent op staan. Ah, Dat er is, is ook een dirigent. Een... Jawel, ja. Steeds meer mensen verzamelen zich rond de klok van 6. Op de vismarkt in Groningen voor de live op 050. Ze hebben zich aangemeld. Uh, maar er komen ook een heleboel mensen gewoon op de Bonnefoy naartoe... om te kijken of ze mee kunnen doen met hun instrument. Want het wordt dus allemaal live gedaan. Ik weet ook niet van het plan verder. Volgens mij moet ik gewoon ergens staan in de camera kijken en spelen. Heb je al geoefend? Niet zo heel veel, maar ik ken het nummer wel redelijk. Laat ze horen. Dat mag niet in te houden, volgens mij. Ja, er zijn nog wat andere akkoordjes. Ritzo de Kater, je hebt ja. dit georganiseerd hier, deze nou ja, georganiseerd. Ik heb lipdub. Wat, ik heb wat mensen samengebracht. Toch? Uh, ja, klopt. Hoeveel gaan het er worden? Geen idee. We hebben er in elk geval honderd, dat weet ik. Want het, zoveel aanmeldingen zijn er echt via de website binnengekomen. Zolang er maar een mooi filmpje komt, vind ik alles, uh, alles goed. Uh, ik hoop natuurlijk op een mannetje of uh, 200 of zo. En we gaan het wel zien. Als je je instrument hebt uitgepakt. en je wilt je tas kwijt of je koffer. Huizenmaas is daarvoor beschikbaar. Het is een zeer gemeleerd gezelschap dat meedoet aan deze live lipdub. Gewoon muzikanten, gitaristen. die en keukenmuziek maken. Mensen uit een band. Maar hier bijvoorbeeld ook de mensen van de fanfare. De Marvin Schaub en de om bij de omgeving. Had u er ooit van gehoord? Een lipdub, een live lipdub. Nee, maar wij doen graag aan alle festiviteiten mee. wat het ook mogen zijn. En het nummer Fire. Fire ken ik niet, maar we spelen hem zo mee. En aangezien het allemaal nogal geïmproviseerd is en dan niet gerepeteerd is, zijn mensen hier voor zichzelf al een beetje aan te oefenen. Dames en heren, winkelend publiek hier op de vismarkt als u denkt wat zijn we hier aan het doen. Dit is de eerste dubbel ter wereld die we maken zijn. En als u denkt, ik ken dit nummer, zing gerust mee. Om het uh, zo goed organiseerbaar mogelijk te houden. hebben we ervoor gekozen om een soort van hoefijzer hierop op te stellen. En dat moet een mooi filmpje opleveren. En we hebben natuurlijk wel wat uh, voorbereiding gedaan. dat mensen op een interessante manier uit dat hoefijzer stappen. zodat dus het ook een interessant beeld oplevert. En dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. En iedereen speelt tegelijkertijd? Iedereen speelt perfect uh, gesynchroniseerd tegelijkertijd. Klopt. En daar rijdt een camera langs? En daar rijdt een uh, sec-camera -cam langs. Ja. Dat is dat is, Dat, is heel Dat is eigenlijk heel ja. simpel. Het is eigenlijk heel simpel. Om gewoon ja. op YouTube te staan ja. en dan wil je, wil je bekeken worden. Ja, klopt. Dat is gewoon het doel. Gewoon de eerste uh, live lipdub uh, ter wereld. En dan wil je natuurlijk wel gewoon een, een paar honderdduizend views hebben. Dat is een beetje onze ambitie. We gaan beginnen. Iedereen klaar voor de eerste poging Live Dub 050. Vergeet niet naar de camera te blijven. Kijk en draaien om als die hier voorbij is. Actie. 3, 2, 3. En voor degenen die het willen zien, vanaf 4 oktober op internet livedub050.nl.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 Elkaar versterken en ontdek waar een goede samenwerking voor u toe kan leiden. Kom verder, PwC. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de economie. En burgemeester De Ronde Vene treedt af vanwege fouten bij bouwprojecten. Half negen. Goedemorgen, ik ben Dorot Meegens. Nederlanders maken zich dus steeds meer zorgen over de economie. Vier op de tien verwacht dat het de komende tijd slechter zal gaan. Zo heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau berekend. Drie maanden geleden was er nog maar een kwart negatief. Opmerkelijk is, volgens onderzoekster Josje den Ridder van het SCP, dat we ons vooral zorgen maken over de financiële situatie van anderen. Wat we trouwens niet zien, is dat mensen uh, ook direct denken dat hun eigen financiële situatie gaat verslechteren. Althans, deze zomer zagen ze wel, ze wel pessimistisch over de economie. Maar ze zagen ze nog niet dat dat effect had op hun eigen financiële situatie. Dus. Of ze meteen veel minder naar de visboer rennen, dat weet ik niet. Ook het vertrouwen in Europa is gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders... vindt het lidmaatschap van de EU een goede zaak. En Nederlanders maken zich ook zorgen over de bezuinigingen die eraan komen. Nou, we worden wel pessimistisch over de bezuinigingen. Veel mensen hebben wel door dat het nodig is... omdat er bezuinigd moet worden. Dus in die zin zijn ze daar niet negatief over. Maar ze maken zich wel zorgen over de uitwerking van die bezuinigingen. Dus de keuze die dit kabinet maakt. En mensen noemen dan ook vooral het PGB... als iets waar ze zich zorgen over maken. Mevrouw de Ridder van het SCP. Een bestuurscrisis in de gemeente De Venen. Burgemeester Burgman is afgetreden daar. Vanwege fouten bij twee grote bouwprojecten in Wilnis en Meidrecht. Het onderzoek bleek dat de opbrengst van de grondexploitatie veel lager zou zijn dan gedacht. En voor de gemeente dreigde een strop van 15 miljoen euro. In een ingelaste raadsvergadering zei Burgman gisteravond dat ze eerder een onderzoek naar de projecten had moeten instellen. In Rio de Janeiro in Brazilië is een beerput opgegaan over de politie. Aanleiding is de dood van een rechter in augustus... die vocht tegen de corruptie en blijkt door politiemensen te zijn geliquideerd. Vroeger was zoiets in Rio de Janeiro in de doofpot beland... maar met het WK en de Olympische Spelenopkomst in Brazilië... waait er een frisse wind, zegt correspondent Marion van Rooijen. Je kan wel uh, criminaliteit bestrijden... maar als je dat doet met een volkomen corrupt politieapparaat... dat schiet er natuurlijk niet op... En nou ja, dit lijkt echt wel een stap in de richting van ook de politie zelf aanpakken. Staatssecretaris Steven wil niets veranderen in het systeem van verklaringen omtrent het gedrag. Volgens de Tweede Kamer komt het relatief vaak voor dat jongeren vanwege een lichtvergrijp niet zo'n verklaring krijgen... terwijl ze die wel nodig hebben voor een baan of een stage. Maar volgens Steven valt het allemaal wel mee. Wel wil hij bekijken of jongeren beter kunnen worden voorgelicht over de feiten die ze zelf kunnen aandragen... bij het aanvragen van zo'n verklaring omtrent het gedrag. Het was onrustig in Enschede eh, tijdens eh, en na de Europa League wedstrijd tussen Twente en Wiesla Krakow uit Polen. De politie pakte 24 supporters op, bijna allemaal Polen. Die hadden messen bij zich of waren in het bezit van valse toegangskaarten. Desondanks deden de drie Nederlandse voetbalclubs gisteren goede zaken in de Europa League. PSV en Twente wonnen de wedstrijden. De Eindhovenaren versloegen Rapid in Boekarest met 3-1. Twente won met 4-1 van Wiesla Krakow. Bij de Poolse ploeg is Robert Maaskant trainer. Hij was woedend toen Twente de 2-1 scoorde. Als Twente eerder scoort, dan kan ik daar vrede mee hebben... omdat ze gewoon de beter voetballende ploeg waren. Alleen, we krijgen twee doelpunten exact dezelfde manier tegen... van een hele eenvoudige vrije trap aan de zijkant... Ja, waar ik gewoon van vind, dat is gewoon simpel, eenvoudig te verdedigen. En eh, als je dan Europees speelt in een uitwedstrijd, dan mag je zeker dat soort goals niet tegenkrijgen. Robert Maaskant, AZ, speelde met 1-1 gelijk tegen metalist Kharkiv. En behield daarmee de eerste plek in de pool? Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In het hele land is het vrijwel onbewokt en er staat weinig wind. Op dit moment ligt de temperatuur tussen 14 graden langs de kust en 12 graden in het binnenland. In het oosten van het land is het op een aantal plaatsen net wat kouder en daar komen ook nog enkele mistbanken voor. De komende uren lost de mist overal op. De dag verloopt zonnig en de temperatuur kan weer flink oplopen. De maxima komen uit tussen 21 graden op de wadden en ruim 25 graden in het binnenland. Daarmee staat een zwakke zuidoostenwind. Het weekend verloopt zonnig en warm. Maandag neemt de bewolking weer toe en de dagen daarna wordt het wisselvalliger en een stuk frisser. Aan bij verkeersinformatie. De meeste vertraging vanochtend is de wind op de A4 vanaf Den Haag naar Amsterdam. Gaat langzaam het Stadse Vaakstil tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk... over ruim 9 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht nog altijd de nasleep van een aanrijding... tussen Veenendaal-West en Maaren over 7 kilometer langzaam rijden. Bij Rotterdam ondervindt het verkeer op de A20... hinder van een afsluiting van de provinciale weg, de weg Zevenhuizen-Gouda. is een ongeluk gebeurd. Die provinciale weg is vlakbij de aansluiting met de A20 in beide richtingen dicht...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 If you need me, call me. No, never Wereldwijd never werken wij met mannenmacht om uw bedrijf never never nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence. Simply delivered. Dus, seminar, 16 november, DenkProducties.nl slash Morgen, het is uh, acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er is een nieuwe oorlog uitgebroken in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Soedan. Al maanden wordt er zwaar gevocht in de nuba berg in Noord-Soedan. De Zwarte Afrikaanse Nuba's vechten daar voor hun eigen identiteit... en hun eigen plek in het gebied dat door Arabische volkeren wordt gedomineerd. Tienduizenden Nuba's zijn inmiddels op de vlucht geslagen... voor de Noord-Soedanese luchtbombardementen. Correspondent Koert Lendijer trok de Nuba-bergen in. Toch maar, toch maar de berg op, uh, op geklommen. De verte zie ik dilling. Daar zijn de regeringstroepen uh, dus, uh, gestationeerd. Nou, toch geen, niet meer dan 10 kilometer hier vandaan. En hierboven op de bergen, in een god. Zo waar. Ik tref hier een heleboel families aan. Vier vrouwen, kinderen. Ze hebben een bed uh, Meegenomen overal gepelde pindanoten, daar leven ze. Dus uh, van drie tot vier maanden wonen, ze, wonen deze mensen hier al. Terwijl ze hier wonen, zijn ze ook gebombardeerd. Ja, de vrouwen die zeggen, ook wij zijn hier terwijl we in deze gods zaten gebombardeerd. Een vrouw laat een wond aan haar enkel zien. En ze vertellen dat tijdens een van die bombardementen een kindje is overleden. Dit is het leven van de bewoners van de Nuba, de Nuba-berg op, uh, op. dit moment ze wonen in god. En all our villagers nowadays, when they hear the sound of the en ze and all of them they are running inside the caves in the mountains. And nobody will come down to the school. <laughs> Koeien stront in, uh, op de middelbare school, in de klaslokalen van de middelbare school. Grote gaten in het, uh, in het dak. En verlaten. Adam, wat is, wat is hier gebeurd? Ja, this is de, uh, girls' secondary schools. Uh, it is bombarded by Antonov. Ook de scholen. Uh, worden geraakt door deze bombombingcampagne van uh, het Noord-Soudanese leger. Ook deze meisjesschool is uh, geraakt. And you know, even their their families, they cannot allow their kids to go to the schools, and while the aerial bombardment is going on. Dat doet je afvragen, als straks het schoolseizoen weer open gaat, of kinderen in de Noembere naar school kunnen. Ja, als je uitzieend dat al scholen nu, ze zijn Met deze bombardementen kunnen we de scholen niet meer openen. Bovendien zijn de bewoners van deze streek, de bergen in, uh, in uh, gevlucht. Dus er zijn ook bijna geen leerlingen meer. Er is dus gewoon geen kans meer om naar school te gaan. Ja, it will be no education if the current situation is still is like this. There will be no education in Uba Mountains. Ik kom nu aan bij het gezondheidscentrum in Djulut en ga met Ibrahim naar binnen. Kan je open? En ben nu uh, binnen. Uh, Ibrahim, why, why is uh, the center closed? Ibrahim, waar, waarom is, het, uh, is de deur gesloten? Waarom is het niet open? Uh, simply because we don't have drag. Het is uh, gesloten hier, want er komen geen medicijnen uh, meer binnen. Er mogen geen buitenlandse hulporganisaties binnen. Je kan ook niet naar de regeringsstadjes hier in de buurt, zoals Dilling, om medicijnen te kopen. Wat voor situaties zal er dan straks ontstaan? Right now, we have a lot of health problems. Deze blokkade van hulporganisaties uh, blijft bestaan. Als er hier geen hulp in uh, kan worden gevlogen, dan kan de situatie alleen maar erger worden. Ook ondervoeding, ook honger. Staat de Nuba Mountains dan te wachten? We expect more problems than this, especially malnutrition, is going to occur. Medicijnen, medicijnen hebben we nodig. En word vooral niet ziek in de nuba Bergen, want dan kan niemand u helpen. Nuba's hebben het moeilijk in Noord-Soedan. Hoor een bijdrage van onze Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Twaalf minuten over half negen is het. Wij gaan naar de Gouden Koveren. Traditiegetrouw wordt het Nederlands Filmfestival afgesloten... met de uitreiking van De beeldjes in de stad Schouwburg in Utrecht. Nou, vanavond is het zover. Er zijn er in totaal 17 Gouden Koveren uit te reiken. Ook wel de Oscars van de Lage Landen genoemd. Voor onder meer beste actrice, beste scenario, beste korte film... en beste televisiedrama. Bij ons in de studio Dana Lintse, filmjournaliste. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp van NRC dat het dames is wat de klok sluit. Klopt ja, er zijn dit jaar drie films voor beste regie genomineerd. En dat zijn er ook nog eens drie films met sterke vrouwelijke personages in de hoofdrollen. En er zijn weinig sterke mannenrollen geweest. Dus er is wat discussie ontstaan. Of de uh, nominaties voor beste mannelijke hoofdrol eigenlijk niet bijrollen zijn. Kortom. Polemiek. En daar zal het dan vanavond ook wel over gaan in de wandelgangen. Nou, zullen we maar eens even beginnen met, met de dames dan. Uh, nominatie voor Beste Actrice. Caries van Houten, hè? Carice van Houten voor Black Butterflies. Um, Gaite Jansen voor een film 170 Hertz. Wat eigenlijk best een verrassing is. Want die film, er was nog niet zoveel om te doen van tevoren. Het is een film over doven. Dus dat is sowieso een heel mooi om te zien... hoe er dan met gebarentaal wordt gecommuniceerd in die film. En Ricky Cole voor Sonny Boy. En dat is dan eigenlijk ook meteen de enige belangrijke nominatie nominatie voor die film die ook is ingezonden als uh, Nederlandse uh, kanshebber voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Dus wat dat betreft is dat dan het enige prijsje of de enige waardering die deze uh, film van deze jury heeft kunnen okay. krijgen. Hmm. Dan de mannen. De mannen. Want, de bijrollen. Nou ja, bijrollen Dat de mannen. Is, dan, dan zou je kunnen zeggen zes bijrollen. Ik ben het er misschien niet helemaal mee eens. Maar goed, beste acteur Frank Lammers voor de Bende van Os. Wat ook de openingsfilm van dit festival was. Joris Smit, jonge debuterende acteur voor zijn rol in Lotus. Een film die uh, volgende week in de Nederlandse bioscopen gaat komen. En dan Nasrin Jar voor zijn rol in Rabat. Ook eigenlijk zo'n buiten alle uh, traditionele kanalen omgeproduceerde films. Over drie jongens met een auto die uh, naar uh, Rabat in Marokko gaan een roadmovie gedraaid met uh, een fototoestel. Dus uh, weinig uh, nou ja, uh, bekende namen, behalve Frank Lammers, mm -hmm. waarvan ik ook denk die weet van een, van een bijrol wel een hoofdrol te maken door alles in te zetten wat hij in huis heeft. Maar ze waren er ook niet dit jaar. Drie nee. films met Sinterklaas in de hoofdrol. Heel veel kindervilms. mannelijke bij de hoofdrol. Die, nee. Precies, dat <laughs> zou je kunnen zeggen. Uh, ja, allemaal films. Mijn opa is een bankrover. Mijn vader is een detective, Maar dat is allemaal voor kinderen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de president um, van Ahmed Akabi de enige uh, ho mannelijke hoofdrol was. Maar die is genegeerd. Maar zou je dan niet gewoon moeten zeggen, dit jaar doen we het niet? Want... Nou ja, dat zou gedurfd zijn. En er is al eens eerder over geklaagd ook. En toen zijn uh, de rollen voor beste televisie drama en beste speelfilm samengevoegd. Dat, dat kan een jury natuurlijk doen, maar tegelijkertijd krijg je daar dan ook weer een hoop heisa over. Um, het, is, het is natuurlijk de vraag, is dit iets wat zich voortzet? Want dat is wel aardig van uh, dat stuk in de NRC. Jean van de Velde, um, nu uh, voorzitter van het netwerk Scenario Schrijvers, zegt daarin, mannenfilms zijn tegenwoordig alleen maar ensemblefilms, een groepje voetballers, een groepje uh, jongens die maaskantje opblaast, of een groepje jongens in een auto, en vrouwenfilms, maar ik haat echt deze uh, klassificatieanalyse. Want het is net alsof dat vrouwenfilms voor en door vrouwen en in de hele filmgeschiedenis identificeren we natuurlijk met even groot gemak met mannen als met vrouwen. Maar hij zegt vrouwen schijnen zich, maar goed wat voor statistiek is dit, makkelijker te identificeren met vrouwelijke personages. En dat zijn de bioscoopbezoekers. Het doet pijn, zie je dat bij Dana? Ja. Ja. ja. Dan gaan we nu naar de nominaties voor de beste groeps dan wel vrouwenfilms. The arrival caused great rejoicings everywhere, and the king and queen celebrated their marriage again. Jack, we're going to publish Smokin' Bring Brilliant! The beauty in their story is that it represents freedom. I dedicated my book to you, and you didn't even tell me what you thought of it. It's me in those words, Pa. Don't you want to know who I am? I'm going to Morocco My father bought the old taxi to a friend. I'm going to drop that taxi there and bring a plane to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 Ja, dat was een compilatie van wat genomineerd. Ik hoorde weinig Nederlands en anders dan was het Nederlands vanuit het buitenland. Veel films inderdaad gesproken in, uh, in andere talen. Uh, Brownian Movement van Nanouk Leopold, die opgaat voor Beste Regie. Um, Black Butterflies van Paula van der Oest. En Gooise Vrouwen van Wil Koopman. Nou, dat is toch uh, behoorlijk Nederlands, als we het Gooise accent daar uh, toe willen rekenen. En dan zijn daarvan Black Butterflies en Brownian Movement ook voor Beste Film genomineerd... En Rabat, dus van de outsiders, een reclamebureau habikrats, wat een film heeft gemaakt, is, gaat dan ook op voor beste film. Welke films denk je dat de meeste uh, prijzen zullen behalen? Nou, Het is zo eerlijk verdeeld. Brownian Movement, een meer artistieke film, heeft er zes. En de Bende van Os, openingsfilm, grote publieksfilm, heeft er ook zes. Nou gaat nooit één film alles krijgen... want mm -hmm. er moet een, ook zelfs in Utrecht een beetje gepolderd worden. Mijn uh, gok is dat Paula van der Oest voor Black Butterflies... beste regie gaat krijgen omdat dat, uh, als je zo tussen de regels van het juryrapport doorleest... dat daar echt de regiekwaliteiten het meest in, uh, in geprezen zullen worden. En dan denk ik dat Rabat zal opgaan voor beste film. Juist omdat dat zo'n film van Outsiders is die niemand uh, heeft uh, verwacht. En ook omdat die film genomineerd is voor de prijs van de Nederlandse filmjournalistiek. Dus dat zou een mooi ja, okay. huwelijk zijn tussen de beide juries. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het volgen. Samen met jou, Danne Linsen, dank je wel weer voor je komst naar de studio. De Nederlander heeft steeds minder vertrouwen in de toekomst, blijkt uit onderzoek. Kunnen ondernemers zich vinden in dat beeld? Onderzoeken we in Katwijk vanochtend. Eerste de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Goeie 30 kilometer file. De meeste vertraging nog altijd op de A4 Den Haag-Amsterdam. Over ruim 10 kilometer langzaam rijden tussen Leidsendam en Hoogmaden. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maren 4 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik 6 kilometer. A27, tenslotte vanaf Almere naar Gorkum voor Utrecht Noord. Vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Robin Visser. Ruik je al naar vis, Mark Robin? Ik sta, ja, hier, we staan nu in de rokenruim, dus ik zal even vragen aan uh, mevrouw uh, dit Die lucht gaat wel in je zitten, hè, op een gegeven moment? Ja, dat is echt... Uh, straks dan komen we hier als gerookte zalmen naar buiten. Absoluut. Maar u bent een echte onderneemster, dus u vindt dat vast niet erg. Ik vind dat helemaal niet erg. U houdt van uw vis. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, en uh, ik, ik denk velen met mij, gelukkig maar. We hebben vanmorgen gesproken over het nieuwe rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... over het sentiment, de stand van het land en hoe de Nederlanders daarover denken. Het beeld is niet zo positief. Als ik u zo aankijk en ik zo hoor, u bent wel positief. Ja, ik ben uh, zeer positief. Ik denk ook dat dit uh, een onderzoek is wat stemmingen meet. Dat zijn een beetje dagkoersen. Je kijkt naar het nieuws en je krijgt daar een gevoel van. En uh, ja, dat is een beetje wat ik hiervan overhoud. Ja. Inmiddels ook in de rookruimte aangekomen. Goedemorgen. Twee andere ondernemers uit Katwijk. Meneer Drost is van een uitzendbureau. Ja, dat klopt. Van Olympia. Van Olympia. En we hebben hier ook nog... Brigitte van Rijn van Coldfinger Office and Account Management. Office and Account Management. Hoe denken jullie over... Het sentiment en de stand van het land. Nou, ik denk ook dat het te maken heeft inderdaad uh, met, uh, met hoe het haar uh, die dag staat. Ja. Uh, zeker hier in Katwijk moet ik zeggen dat eigenlijk de meeste altijd wel heel optimistisch zijn. Uh, Katwijkers zijn uh, toch wel uh, geboren ondernemers denk ik. Uh, Werkersinstelling. Uh, en uh, ik denk dat die er gewoon voor gaan. Ook als er tegen zit. Ik denk dat we daar nog maar eens even over uh, door moeten praten. Over hoe jullie dat hier in Katwijk aanpakken. Goed? Lijkt me een uitstekend idee. Oké, okay. tot straks. Ja, dat is... 10 minuten voor 9 is het. En dus tijd voor Jeroen Wielaard. Voor de tweede keer binnen een jaar is een grote Harry Mu uit het leven geraakt. Met achterlating van een aanzienlijke culturele erfenis. en een dankbare schare liefhebbers. Eerst Moelish, daarna Muske. Ik weet niet of de schrijver veel van QB Blizzards in huis had maar hij moet ze gehoord hebben in de revolutionaire jaren zestig. De blueszanger heeft Moelisch zeker gelezen, maar oordeelde dat de eerste zin van Jack Kerouac's novelle Tristessa alleen al zo goed was als bijna het hele oeuvre van de Amsterdamse romanschrijver. Het typeert de verschuivende gevoelens van verschillende generaties, die deze week ook weer treffend bleken uit de reacties op de dood van Musquet. Het was voor mij alsof ze in kaart gebracht werden als lagen in de tijd. Tristessa gaat over een platonische verhouding met een hoer in Mexico City. Die eerste zin is te lang om helemaal te citeren, maar hij begint zo. I'm riding along with Tristessa in the cab, drunk. With big bottle of Gures bourbon whiskey in the Tillbank Railroad loot bag... They accused me of holding in Railroad 1952. Here I am in Mexico City. Rainy Saturday night. Mysteries. Old dream side streets with no names reeling in. Net zo goed als het stenen bruidsbed, de aanslag en de ontdekking van de hemel bij elkaar. Er past blues bij die zin. Moelisch was met andere schrijvers uit de jaren 50 toch meer van de jazz. Charlie Parker, Miles Davis, dat werk. When I first hobo, hobo, mm -hmm. Harry Musquet koppelde Kerouac aan John Lee, Lee Hooker. Het was de basis voor de muziek van QB en Blizzards. Dat was voor Ronald Gippard alweer werk van oudere mannen met hoeden... die ze nog steeds voordeden als jonge rockers. Gippard is geboren in 1965, het eerste jaar van QB en Blizzards. In zijn roman Gip uit 1993 beschrijft hij de waargebeurde ontmoeting... van een stel arme twintigers die op vakantie in het Zwitserse skioord Vesonas... voor een biertje aanpappen met die ruige oude kerels. Het bleken de blizzards te zijn. Nooit van gehoord. Typische ontmoeting van generaties. Zo is het natuurlijk ook voor de jeugd van nu. Die gaat voor Lady Gaga en Coldplay. Voor wie R.E.M. al een stel grijzaards is. De blues is stevig uit de mode. Behalve voor hen die er door Harry Muske mee opgroeiden. En die ervan is blijven houden als de muziek die hun gevoelens vertolkte. Het zit diep. En zo zal het blijven. Voor Harry Musquet zelf was de blues twee in één. Het draagt zowel het verdriet als de vreugde in zich... als een samenspel van tegenpolen. Muziek om droef bij te zijn, maar ook om bij te feesten. Juist door zijn heengaan krijgt Musquet nieuwe bekendheid... bij de tieners en twintigers van nu... terwijl zijn oude fans moesten denken aan toen. Zoals die ene op het weblog over de blues voor Harry... René schreef, jaren 60. meisjeskamer, desolation, wat een LP. Zo zijn afgelopen week veel vijftigers en zestigers voor even dik 40 jaar jonger geworden. I've been zo so desolate, for een long, long time. Yes, I've been so desolate for a long, long, long time. De cultuurcolumn van Jeroen Wielaert elke vrijdag rond dit tijdstip. Na 9 uur dan hoort u meer over de voorzitter van bestuur van die school in Ede. De schoolpersoneel haalt opgelucht adem, net als de Edese politiek. Want die bestuursvoorzitter is opgestapt. Hij was omstreden omdat die uh, leerlingen weer, wilde weren op grond van etniciteit. En dat mag natuurlijk helemaal niet. En wij proberen de burgemeester, althans moet ik zeggen de oud-burgemeester... van de Utrechtse gemeente de Ronde Venen te bellen. Zij is namelijk uit zichzelf opgestapt. Voelt zich mede verantwoordelijk voor grote fouten bij bouwprojecten. En dat heeft de gemeente veel geld gekost. We zijn haar aan het bellen We hopen dat het lukt na negen.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 Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt worden. Argos, morgen, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bart Vlos nieuwste boek, Het Anti-Klaagboek telt bij een managementboek precies 184 bladzijden. Dat zijn er exact evenveel als bij welke andere winkel of site... u het ook zou kunnen halen. Toch krijgt u meer waar voor uw geld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 Dit is Radio 1.